We want you to feel this. You to feel this ten nine eight seven six five four three two. One. Je hebt hem staan op, zie dat kan maar één ding betekenen. Zie je het keihard door je speakers en we trapten af met Armin van Buren. Ja, ja, Nederlands grootheld. Samen met Laura Fee. Drowning in de Avicii remix. En wat is die lekker. Tim Burke Avicii. Die jongen, die heeft gouden handjes. Wat overal waar hij aan werkt, dat wordt nummer 1 hit. Of uh, beland zomaar in die top 10. En ja, drie uur zie je het. Het staat helemaal voor je klaar. Naast ontzettend lekkere nieuwe muziek, wat hebben wij vanavond allemaal in de show? Nou, we gaan eens eventjes kijken naar onze enige vriend van de show, Robert Hartwell. Chocomel heeft hem goed gedaan, want hij gaat samen met DJ Chesso een hele tour doen. Waar dat is, waar je hem kunt zien, dat hoor je natuurlijk straks. Extrema Outdoor, het zit er ook alweer aan te komen. En het heeft maar liefst 10 areas. Wie, wat, waar, je hoort er straks meer over. Dance Valley. Ja, je weet wel dat hele leuke feestje... wat altijd in augustus plaatsvindt... hier zo in uh, Velsspaarnwoude. Uh, nou, ik heb de line-up voor je. En ik zal je zeggen... die is heet. Als de temperatuur uh, er uh, aan vasthangt... nou, dan wordt het een graadje of 35. Helemaal lekker dus. Natuurlijk gaan we ook eventjes kijken... wat de tweets en beats van alle DJ's zijn. En ja... Je kunt er gewoon niet omheen bij een aflevering van Zie het Rond die klok van 10 voor 10. Zie It, partykite, alle hete feestjes op een rijtje. En ja, wij weten waar je dit weekend heen moet gaan. Waar je een dansje kunt wagen, een lekker drankje kunt doen. Of gewoon lekker kunt flirten. En ja, natuurlijk het tweede en derde uur. DJ Dion Sydney en DJ JK. Non-stop in de mix. Dus tot 12 uur zit je hier helemaal gebakken. En ja, wat ook gebakken zit. Dat is deze plaat van DJ Raimundo, onze Zandvoortse held. Come on, die kennen je natuurlijk al. En daar is nou een hele nieuwe leuke remix package vanuit. Zo ook deze lekkere groovy remix van Walter Fierce. Exclusief hier op jouw Zandvoortse radiostation. Dit is shit. One all six. wilde haren in de strijd. Jezus Pascal, ik wist niet dat jij zoveel haar had, man. Ongelooflijk! En, normaal gesproken is het ook wel altijd al heel erg kort bij me. Tot bijna kale eigenlijk. Alleen, ja... Um... Maar nu met deze plaat van Raymond... Uh, DJ Remondo, ja. Dan gaat ze toch wel even los, hè? Ja, dat moet wel eventjes af en toe op zijn tijd, hoor. moet de... je het even laten groeien om je haren wel even los te gooien. Lekker door de lucht heen. Zeker, zeker. En ja, als je zou denken, dit is de enige vette remix die er vanuit is. Nee. Er is nog een Sick Individuals remix, een Lauwer en Kanaren remix. Kortom, ik denk zomaar dat er straks nog wel eentje voorbij gaat komen in het derde en laatste uur. Ofwel gewoon de set van DJ J.K. Zullen we het gewoon doen? Ja, ik... Gewoon doen. Gewoon doen. En wat we ook gewoon gaan doen is natuurlijk het nieuwtje over DJ Hartwell. Want DJ Hartwell die gaat samen met uh, DJ Chesto toeren in Noord-Amerika. Over de afgelopen paar maanden hebben Hardwell en Chester bewezen een perfect duo te zijn. Zo in de studio als op het podium. Met hun debuut, samenwerking 076, die elk hitlijst bestormt. En natuurlijk hier ook op Radio 7, uh, veelvuldig werd gedraaid. Ja, een nummer 1 notering in de Beatport overall charts en na het los gaan van het publiek tijdens Energy 2011. Begrijpen we wel waarom Chesto Hardwell meeneemt tijdens zijn tour door Noord-Amerika in Canada. Ja, vooral de Canada moeten we niet vergeten. Wat dan denk je nou? Dat plakken ze erachteraan, maar dat is toch een aardig stukje. Met een totaal van 11 optredens. Dat zijn uh, aftrap beleefd op donderdag 21 april in de Rico Coliseum in Toronto. En eindigt op 7 mei in The Joint in Las Vegas. Kan Hardwell nog een groot succes aan zijn lijstje toevoegen. Zoals eerder al genoemd zijn Hardwell en Chesto al bezig geweest in de studio om een opvolger voor van 076 te produceren. We kunnen ons dan ook goed voorstellen als ze zoveel tijd samen zullen doorbrengen... ...de komende maanden er vast iets heel moois uit hun creatieve handen zal komen. Wil je meer weten over Hardwell of over Chesto? Dan ga je gewoon naar hun Facebook-bandpage om hun volledige schema te bekijken. Ja, en ja... Ik mag het eigenlijk niet zeggen, Pascal. Hij heeft vanavond ook zijn radioshow. En nog wel tijdens de set van DJJK op Slam FM. Ik zeg gewoon, we houden hem lekker hier. Dan krijg je ook diezelfde platen natuurlijk voor je kiezen. Dan heb ik een lekker plaatje klaarstaan. Vorige week was ik helaas mijn harde schijf vergeten... waar die hele lekkere bangers allemaal op stonden. Deze week hebben we gewoon weer extra volgestopt. En dat resulteert in deze plaat. De Firebeats! Samen met Joe Saki. Tell me. Tot twaalf uur. Zat voor het, het dansvloer geopend. Op jou zie je hem zandvoort. Hou me hier. When dancing, you make me smile. Dream me while you... een echte zit Sydney. Goedenavond, Dennis! Goedenavond, goedenavond. En ik kijk hier over mijn schouder. En we zien een oud gediende in de lederen. Ja. Goedenavond, Joey! Ha, hij, hij komt van ver. voor, oh, daar ben ik weer. Onze enige echte DJ. Tenhoven. Hey, ben je hier zomaar weer aangespoeld? Ja, in een is vrij. Ik ga even kijken hoe het hier gaat. Ik denk, ja. uh, lang geleden. En, uh... Nou, hartstikke gezellig hier zo. Nou. En je bent zo groot geworden. Ja, ik Je, je, niet je, je, je, je het niet meer moet bukken voor de of, microfoon. Hier. Of al, ik uh, ben gekrompen, dat zou het ook kunnen. Veel schoppen onder zon gehad. Nou ja, zullen we wat laatste houden? Ja, mijn vriendin is mee, dus die schoppen kunnen wel waar zijn. Maar ik mag niet te veel zeggen. We laten wat we raden over dit. We op. Laten dit binnen. Hey Dennis, jij bent binnen. Ik heb hier zo een nieuwtje over Extreme Outdoor 2011. Ja, in Eindhoven het nieuwtje. De 10 areas op de Nederlandse editie van Dance Festival Extreme Outdoor zijn zojuist bekend gemaakt. Met de welbekende Future Funk Area en daarnaast. ...hostings van onder andere Cocoon, Planet E, This Is Broke en Rauw... Zat er weer een superbreed aanbod van werelds bekendste danceartiesten... ...en aanstormend talent klaar om samen met de bezoeker zaterdag 16 juli tot een onvergetelijke 16e editie van Extreme Outdoor te maken. Ook is er dit, ja, uh, dit jaar bijzonder veel aandacht uh, voor kunstenaars... die worden aangetrokken om het festival nog kleurrijker te maken... zowel muzikaal als visueel. Uh, dragen de verschillende creatieven uit het internationale Extreme Netwerk... bij aan de festivalbeleving. Ja, wil je eventjes weten wat die area's zijn? Nou, daar komen ze. Hou je pen en papier bij de hand. Area 1, de future funk. Area 2... De cocoon. Je kent hem wel van Techno-koning Sven Veet. En ja, hij is terug met zijn possen. Uh, dan hebben we Area 3, This Is. Ja, op veler verzoek is deze area terug te vinden aan de waterkant. Dit jaar met niemand minder dan Zander Kleinenbergs unieke geluid... ...in de combinatie met de even zo belangrijke visuals. Dan hebben we de area van Joost van Bellen, Rauw. En Rauw staat weer garant voor een cutting-edge programmering. Dan gaan we naar Planet E, oftewel Area 5. Carl Crack trommelt zijn vrienden op om het 20 jaar bestaan... van zijn legendarische Detroit techno-label Planet E te vieren. Ja, dan komen we aan bij Area 6, Royal Dutch... oftewel de ambassadeurs van de piekende Nederlandse electro-house scene. Dan hebben we ook nog een zevende area, Broke Carnival. Eindhoven represent de UK Sounds en de US Disco... samengevoegd in een kleurrijke line-up. Ja, dacht je dat het het was? Nou, er komen er nog drie aan. De Bridge, midden op het water. Serious loungen met een prachtig uitzicht op het gehele festival. Dan hebben we nog een food village. Nou ja, dat laat te raden. Moet je, Moet je wat te drinken? Nou, bijna wel. Wat een area. Ongelooflijk, een spraakwaterval. Ja, de laatste Dennis. Creative playground, Laat je zintuigen prikkelen. Inspireer jezelf en anderen. En plons in de kleurrijke internationale speelplaats van Extrema. Ik ben Ik wil het niet weten, Joey. Als het een beetje mooi weer is. Ik heb geen idee wat de kaarten gaan doen. Maar hou het zeker in de gaten. Want dit belooft wat leukste worden. Op het Aquabesterrein terrein in Best in ja, je, Eindhoven. Een beetje heel veelzijdig, hè? Nou, dat, dat kun je wel zeggen, Dennis. En dan over gaan te sproken... ken je nog uh, Kisja... Die kennen wij, hè, Dennis? Ja, absoluut. absoluut. absoluut. Daar, hebben, daar hebben wij nog een verleden mee gehad. Hebben jullie nog een verleden? Nou, ik heb er geen verleden mee. Maar ik heb wel een hele gave radio edit van Patrick Hagenaar en Alistair Albrecht. We ik are moet, who we moet, are! Ik moet, ik moet zeggen, die doet heel goed in clubs, die. Die doet het heel goed in clubs? Ja. Nou, hij doet het en hier ik, ook heb heel ik goed. Hij heeft het afgelopen zaterdag gedraaid. Hij heeft het weer zaterdag gedraaid. Nou, ik draai hem hier gewoon nog een keer. Ik draai hem hier helemaal grijs. Kisha, we are who we are! Got that glitter on my eyes Paul! Oh. Love fly clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap Ja, ik denk ik moet toch eventjes wat meer uh, muziek gaan draaien. Het was net zo'n spraakwaterval. Ja, maar ja, ja, dat... ja, ja. Maar ja, Dennis. Ik ga gewoon nog zo'n spraakwaterval doen, wat ik heb hier... Ja, Jeroen, Jeroen. Hou dit kraantje nou wel een beetje half, hè. Nou, Dennis. Begin jij dan maar met de Dance Valley de line Dance Valley Festival Line-up. Nou, op de main stage. Swedish House Mafia-lid Steve Angelo. En het kleine Wat Zweden. zeg jij? Steve Angelo. En ik zie daar nog een naam staan: Afritzi. Afritzi, oftewel Tim Burke. Ja. 3G, uh, DJ Mad Skills, Koen Groeneveld versus Amit Sendil, Trevor Rockcliffe, Lilith, Carita La Benny Royal, MC Marksman. En in de Above and Beyond Group Therapy: Above and Beyond, Cosmic Gate, Super Aiden Tap, John O'Callaghan, JTEC, METSO, Boom Jinx. In de HQ stage, Andy Whitby, Tom Harding, Donors, Yoji, Scott Project, Tidy Boys, Andy Farley, JP, Fausto en MC Da Silva. In het hardere gedeelte, Showtech presents Dutch Masterworks. Showtech, D-Block en Stefan, Alex en Kutski Experience, Dutch Master, Activator, Toneshifters, Shifters, Abyss en Judge, Terra, Nitrous, Codex, MC The Watcher. Neem een hapje Ik, adem, Dennis. Nee, een slokje drinken. Wat een podia. Maar we zijn er nog niet. Nee, we gaan nu naar de nachtboutique met de bingo players... Jean Glazer, Shakespeare en Lady B... featured The Dark Raver... Spider, Groovnetics, Randy Katana, Mem, Ruben Vitalis, Maikes, Enrico, De Luca, Emil Roch, MC Lady B en MC Boogse. En, en dan gaan we naar de volgende. De, de, vol, de vijfde ronde. Josh Wink presents over Josh Wink, Steve Buck, Slomy Aber, Davide Squits. Zou die namen worden ook meteen even wat te heftiger? Ja, op. waarom denk je dat hij met jou ja, aan laten maar. spreken? <laughs> ja. ja. Davide Squilach, Benny Rodriguez en Manic Live, Kink Live en more to be announced. In de Intec Digital presents Umek, Leo en Bushwaka, Youssef, Robert Babix, Jim Rivers, John Rundel. God, nou ik ga nou alleen nog maar de interessante pakken hoor. Je de interessante? Nou, nou ik vind Roog... het aardig interessant hoor. Roogs House met, met uh, hoe heet die ook weer? Ko Housequake member Roog. De nieuwe Iberican League, Copyright, Chocolate Puma, Hard Soul Live featuring Roog, Greg van Buren, Mavi Zagwa en Glenn Helder. In de. Uh, René. That uh, René, MS, Beggevich Belly I Soul, The Cube Guys, Ik Funk, iFan, Roga. Nou ja, ik zal ik hem eventjes overnemen. Kun jij even een slokje water drinken, Dennis? Ja, ja, is goed. Doe maar. We hebben ook nog een Beat Lover Stage met niemand minder dan Matic Soul, De Martinez Brothers. Hartwell, Quintino Shermanology... Fato Gonzalez, Nicky Romero, uh, Ricky uh, Del Prado. Uh, nou ja, Brian Dalton, MCG, MC Mitch Crown, Jolly Good, en Jetro Arcota en Isaacs. Nou, we hebben nog uh, deze slide even over. Nou, we gaan hem overslaan. We hebben James Sabila, uh, Danny Howells, uh, Elke Klein. Dat zijn toch niet de kleinste, dacht ik zo. Uh, en Friends, Eric Pritz, uh, Funk de Void, Tim Green. Dan hebben we nog uh, de Aflo uh, Stage. De Dum Dum Valley of the Dolls. Bij Boom uh, Clutch Records. Nou ja, daar staan natuurlijk Boom Clutch en Kipski. Nou, en nog uh, vele andere. Dan hebben we de Bomb Diggy Tropical Bass. Met de Diamond Base, Munchie uh, en Bomb Diggy Crew en nog vele anderen. Dan hebben we nog Radio de Roze Panthers. Dennis, trek je roze. String maar aan. Met de Shike, gewoon super, Der Poodle en duo Panauti. <laughs> nou ja. <laughs> en dan hebben we nog What is Happening here? Met Mia, uh. Kroons, Robert de Hero, Saskia Rox, Supa, Wrenkte en John Dekbert. En de See It Stage, DJ J.K. en DJ Dion Sydney. En dan dat zou zeg ik het bijna zeggen, zoveel stages man, dat is toch niet normaal. En dan het belangrijkste, tickets zijn vanaf nu verkrijgbaar. Wil je tickets kopen? Dat lijkt me wel. www.dancevalley.com En ik kijk hier achter me en er zit ons enige echte DJ Ten Hoven nog steeds. Onze de oude rot van het vak. En hij, ik krijg gelijk een cd'tje in mijn handen gedauwd. En Joey, jij bent productief geweest. Ja, dat klopt. Er uh, kwam iemand naar me toe uh, met het uh, nummertje G6. En uh, ja, die moet je even remixen. Oftewel de Far East Movement. Dus ik een beetje thuis uh, beginnen met een remixje en zo. En ik laat het horen, weet je wel, en dat klinkt best wel vet. Nou ja. Dus ik, dacht, nou ja ik ga het afmaken en uh, ja, dat heb ik gedaan. En het resultaat uh, zit nou in de cd speler Ik ben een van de weinigen nog. die hem nou op airplay hebben. Dus dat is een klein primeurtje. Een klein primeurtje? Daar, Wat? Moet, daar moet hij even nog Daar, daar moet even <laughs> een klein even nou. primeurtje. Als We stil... hebben hier alleen grote primeurs. Joey. Hij laat met deze, co <laughs> me deze cola vallen. Ongelooflijk. Nee hoor, hier exclusief For is Movement, like a G6. In de Joey Tenhoven remix! De DJ Joey Tenhoven een remix van ja, Like A G6. Ja, ja, ja. Ofwel de hij Far East Movement. Hij gaat erg vooruit. Ja, Want zeker te weten. toch uh, in het verleden veel met hem samengewerkt. En ja, jij gaat ook vooruit, maar Joey gaat ongemerkt ook vooruit. Misschien leuk weer uh, voor een samenwerking. Uh, ja, wie weet. We moeten even onze agenda's uh, naast elkaar leggen. Even synchroniseren. En ja, het kan zomaar gebeuren. Zoals Beggy Beggovic, die heeft dat uh, van de week gedaan... Met niemand minder dan Roger Sanchez. Oh, Dus wat gaat dat worden binnenkort? Ongetwijfeld een hele dikke release. En ik kijk naar de klok. Het is er weer tijd voor Tweets en, en beats. beats. En Dennis, wat is er allemaal gebeurd deze week? Wat staat er te gebeuren op het gebied van alle DJ's? Nou, volgens mij uh, zie ik hier iets over... Uh... Oh. Nou ja, het, uh, veel Tweets gaan nu over dat Japan, hè. Die... Uh... Over de tsunami en de aardbeving. Ja, ik zie hier onder andere Eric Fritz. Uh, zijn gedachten gaan uh, uit naar de mensen uh, ja, in Japan. Uh, wat er allemaal aan de hand is. Uh, hij ziet uh, de beelden op het nieuws. En hij zegt, nou ja, ik kan het gewoon niet geloven. Wat er allemaal gebeurt daar. Nou ja, wat komt er nog meer uh, voorbij? Natuurlijk uh, was het van de week Roger Sanchez. De ene foto na de andere. Samen met Beggy Begavies aan de... Uh, ja... Sushi, daar houden ze allebei, denk ik uh, wel van. Ja, ah, ik zie ook een. Uh, oh nee, nee, nee, nee. Nou ja, ik heb hier heet nieuws, net binnen, van DJ Chesto. Zijn ja. show in Peru is gecanceld, ge natuurlijk, vanwege het tsunami-alarm. Uh, en ja, Sorry. meer informatie uh, komt zo snel mogelijk ja. via de Twitter, natuurlijk, uh, snel binnen. Ja, ik zie ja, echt heel veel gaat nu over, dat, uh, ja, over die tsunami. Echt weinig over uh, studio's, muziek en producties. Hé hey Dennis, ik weet niet, uh, kijk jij ja, wel eens uh, naar Charlie Sheen? Ja, ja, ja, ja. <laughs> die alcoholist. Two and a Half Man. <laughs> ja, ja, ja. Geniaal, geniaal. En ja, Sheen, die, uh, Charlie Sheen, die heeft nou een uh, eigen comedy-kanaal: uh, uh, ja, Winning. Okay. Daar gaat hij helemaal los. En DJ DLG, die heeft een uh, speciale mix daarvan ja, die, ma die maakt graag mixes van bepaalde dingen. Ook uh, Fatone Legacy had die platen geremixed van Daft Punk. Hij en, is uh, grappig en je kunt hem helemaal gewoon gratis downloaden. Op zijn SoundCloud uh, page, ofwel DJ DLG. Ga, die ga ik wel eens even naar kijken. Ja, je kunt Genereld. er ook nog Slash Tiger Blood. <laughs> Winning, uh, B-winning, uh, je kunt hem zo vinden. Nou ja, wie je ook altijd ziet, uh, Benny Rodriguez... Hij heeft geen telefoon, maar zijn Twitter-account staat rood gloeiend. Uh, Taras van der Voorde Die heeft een uh, nieuwe release: 1998. Ik heb hem klaarstaan. Voor mij zet straks in de 2001 remix. Hou me dus hier naar die klok van 11. Hebben we nog meer uh, leuks uh, binnen zien komen? Even een leuk nieuwtje, Dennis. Ja, ja, ja ik, doe nee. me, ik doe mijn best. Ja, het gaat echt, uh, ik zie, de ene na de andere over de tsunami en alles, uh, Dennis. Ja, ja. Beetje jammer. Zullen uh, ja. ja. we het er gewoon bij houden dan? Ja. We houden het er gewoon bij. Nog e eentje dan, van ja, het mixmash het het mix voor ons. Er komt een nieuwe, uh, even kijken, ja, ik heb hem hier ook bij me. Een nieuwe swanky tunes, featuring Mr. V.I. Together. Hij komt binnenkort uit, maar ik heb hem. Together. Ja, together. Ik heb hem hier. Straks, Straks zien we zitten. Zet je hem nou af te kloppen op je microfoon? Ja, Zet je, het ik stof moet er uit uit je, af te tikken. Ja, moet af en toe hier gebeuren. Hè? Oude platen worden hier gedraaid van uh, de jaren 50, 60. Ja, ja, ja, ja. Dus dan moet even het stof eruit geschud worden. Nou ja, Dennis, ik kap hem hier gewoon af. Tweets en beats. Natuurlijk, volgende week weer een nieuwe ronde en hopelijk. Nieuwe wat kansen. Gezelligere tweets hoor. Wat altijd gezellig is natuurlijk. Technotronic, kom op de jam. En een lekkere frisse, Daar Fresh Coast toe Miami Bootleg. Hou hem hier tot aan 12 uur op Sandburg's grootste dansvloer. See it!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 Dennis. Miami, het zit er weer aan te komen. Ja, ja, ja, ja, ja. Easy, easy. Ik, hoor het, ik hoor die plaats van Will Smith al op de achtergrond doortreunen bij iedereen. Ken en Jiggy. <laughs> ja, ja, ja. We're going to Miami. Ja, de, dat zijn toch wel de sounds, hè? Ja, ja, absoluut. Ik kijk naar de klok, Dennis. We zijn zo waar, uh, aardig op uh, schema, hè? Met de partykite, 10 nou, voor het tien. Gaat, het gaat hard, hè? Ongelooflijk. Jij ja, ziet je handen hard. al helemaal ik los te lekker. knakken. voor. Ja, ik ga lekker hard. Ga je lekker, hard? Ja, ga je naar hardcore feest? Nee, nee, nee. <laughs> oh! Wij <laughs> heb weer voor je klaarstaan. The Lady Killers. Partyguide. En ja, we trappen af met een feestje vanavond in de Escape Lady Killers. Het begint om 11 uur. Dus ja, mijn zet, ga je missen als je daar om 11 uur voor de deur staat. Het duurt tot 5 uur. Nou ja, je weet het ongetwijfeld te vinden aan het Rembrandtplein nummer 11. De kaarten zijn 14 euro's. P-Logic, dat is de, waar je de, moet zijn. En wat staat er in die line-up? Nou, die ligt er niet om. Roog, Jess van Die, Michael Mendoza, Delivio, Riven en Aaron Gill. Culano, Robin Vett, Zaldi MC en de Fabulous Lady Killers Angels. Ja, dan heb ik nog een feestje op 11 maart. Ofwel die naam hoor ik nu heel veel vallen, John Dickweed. Hij ja. zijn eigen programma nu op Fresh Fam. Oké. Okay. Transitions. Maar vanavond staat hij at Clinch in de Melkweg. Om 11 uur begint het en het duurt ook tot 5 uur. Kaarten zijn te kopen via TicketScript. Kaarten kosten 20 euro. En je weet het, aan de is Moor 22 euro'tjes ben je dan kwijt. Ja, wie ga je er zien? Natuurlijk Mr. John Dickweed zelf met een 4-uur set. Van Bedrock Hastings Dan hebben we ook nog Astro, bekend van de connoisseur In Rotterdam En dan gaan we alweer naar de zaterdagavond Die oh zo gezellige avond En waar zijn we dan, Dennis? Ja, in Club Air. Altijd leuk natuurlijk Ja, ja de Midnight Freaks invite Skews en Luna City Express. Van 11 tot 5 in Club Air. Prijs is 15 euro voorverkoop bij Paylogic. Muziekstijl natuurlijk, house. En de line-up is de Luna City Express uit Duitsland. William Kouam, Joko, Live en Tom Ruig. Even kijken. En vervolgens natuurlijk. Deze kunnen wij nooit ontbreken uit onze lijst. Zeker, twee dagen. friet van de show, Framebusters. Van 11 tot 5 in Escape... 16 euro aan voor voorverkoop nogmaals bij Logic Met de line-up. Hé, hey, dit is wat voor jou, Jeroen. Proc en Fitch. Ja, ik weet het. Ik zou er heel graag heen gaan. Proc Fitch. Maar helaas, ik kan niet. Nee, je hebt ook een, een druk schemaatje. Ja, je moet het af en toe kunnen inplannen. Maar binnenkort gaan we er zeker okay. weer heen. Ja, Proc en Fitch uit Engeland. Met natuurlijk ook Raimundo, onze grote vriend. Uh, Costa on sex, MC Fikakova. En in de eclectic stage, in de deluxe stage, Danny. Daarna gaan we naar Defected in de House. Gaan we daar ook nog heen? Ja, gaan we ook heen. We gaan overal even langs. In de Panama. Van 11 tot 4. Even kijken. Prijs is 15 euro entree. Paylogic natuurlijk weer de voorverkoop. Uh, Line-up Simon Dummor. Oftewel de baas uh, van natuurlijk van dit hele feestje. Ja, van die Defected. Ken, ja, die ken jij allemaal hè. Met een beetje, ja. Je hoort er een beetje bij bij de portie hè. Um, Rea Live en... Dennis Hercules en Bart Bees En in de studio Johnny De Mol en Friends En vervolgens gaan we een naar Een feestje speciaal voor Pascal Ex-pornstar Pirate. Ben jij daar niet een keer geweest Pascal? Moet ik wel weer microfoon ben Inderdaad, een aantal jaren terug ben ik bij uh, de DVD de... release geweest. Inderdaad, Pirates of the Caribbean. Dat was, 3. Met, uh, dat was in de Zand in Amsterdam. Dat was met Federal Grand, volgens mij. Federal Grant, ja. Ik liet het er straks uh, eigenlijk voordat de show begon, uh, liet ik het hem eigenlijk al uh, even snel zien. Daarom, yeah. Speciaal voor Pascal, deze ja, echt Stars Pirates. In uh, Club Noah, in Leeuwarden. In Leeuwarden, ja. Het is een stukje rijden, Pascal. Ja, maar dat heb je, dus je wel. Ik heb Gaat hem weer door. vol, maar dat was Federal Grand. Eric E., Rook, Penny Rodriguez. Uh, William Shakespeare, Man, Don Diablo en MC Lady B. Die was, was vorige de keer. de line-up van dat feestje. Maar, maar, nu nu, maar nu komen we met de line-up van nu. Juist. We beginnen met Johnny Black en Choco Barrero. Jazz van die Chickie de Hit Machine. Jazzia en met afsluiter Lucian Ford. En het wordt gehost door Captain MC Sherlock. Tot zover de party guide van deze week. Dan gaan we over naar Hard Rock Sofa. Nieuw filosofie in de Swanky Tunes Remix Zometeen Naar die Ken de Kende klok van 10 uur Onze enige echte DJ Dion City Een uur lang nos op in de mix Hou me op, op jou zie we voort Tot aan 12 uur Keihard Shit